Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Geheime opname van ambtenarenoverleg die je vandaag in handen kreeg... die lijken te wijzen op vriendjespolitiek bij Turkse politici in Rotterdam. En voor het eerst deed een gehandicapte atleet mee... aan de Nederlandse kampioenschap atletiek voor niet-gehandicapte atleten. U hoort het in Radio 1 vandaag na het NOS Journaal met Mark Visser.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 Slop ergerde zich met name aan een uitspraak van Teven begin deze maand. dat na het zuur van het kinderpardon. het zoet zou komen. in de vorm van het strafbaar maken van illegaliteit. De auto van het voortvluchtige Nederlandse stel is in Münster gevonden. Het is een blauwe Honda CRV van een gezin uit Enschede. De verdachten namen de auto maandag mee. nadat ze de vader van het gezin hadden gegijzeld. Hij werd vlak over de grens bij Enschede vrijgelaten. De Duitse politie gaat ervan uit dat de daders niet zijn gestrand. Ze zouden nog steeds in de buurt van Münster rondrijden. Ze gaan ervan uit dat die teter mobiel zijn. Dat betekent dat ze bewegen zich in Münster of in Münsterland. Waar ze nou zijn, kunnen we niet zeggen. Die faanding naar dit verbrecherpaar loopt op hoogtoeren. Zegt de Duitse politie, mogelijk zijn ze dus nog in Münster. Getuigen zeggen dat ze de twee in Keulen hebben gezien. De politie in Keulen trekt de tip na... maar zegt dat er geen sprake is van een grote zoekactie. Hans de Boer wordt op 1 juli de nieuwe voorzitter... van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij volgt Bernard Wientjes op, die met pensioen gaat. De Boer was van 1998 tot 2003 voorzitter van MKB Nederland... de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. En ook leidde hij de Taskforce Jeugdwerkeloosheid. Op Schiphol is een man aangehouden die nog een boete van bijna drie ton moest betalen. De Nederlander werd vlak voor een vlucht naar Afrika door de Margeauce aangehouden. Volgens justitie had hij geld met criminele activiteiten verdiend. Ook stond hij gesignaleerd voor inbeslagname van zijn Nederlandse paspoort. Omdat hij het geld niet kon of wilde betalen is de man vastgezet. ING zegt dat er gisteren tijdens de storing van de website en de mobiele app geen dubbele betalingen zijn gedaan. Wel waren het dubbele reserveringen, maar die zijn er nu uitgehaald. Gisteravond zei de bank nog dat klanten waarvan geld meerdere keren was afgeschreven het zelf moesten proberen terug te krijgen. De Consumentenbond noemde dat erg klantonvriendelijk. ING zegt dat de communicatie volgende keer beter kan. Boeren onderschatten de gevaren van mest. Dat leidt tot veel ernstige ongelukken waarbij veel slachtoffers vallen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Volgens de raad realiseren boeren zich onvoldoende dat bij bewerking van drijfmest met zogenoemd spuiwater veel gassen kunnen vrijkomen. En die gassen kunnen dodelijk zijn, zegt de inspecteur. Dat kun je van de buitenkant niet zien of er dat spuiwater ingezeten heeft. Maar als dat spuiwater in die mest zit of gezeten heeft, dan is er een... Echt een levensgevaarlijke situatie. Dat is een, een, en dan ontstaat er een situatie van twee keer snuiven. en, je, en je, gaat door de, je, je ligt aan de grond. Vorig jaar kwamen in Makinga in Friesland. drie mensen om het leven in een messilo. Eén man raakte ernstig gewond. Het weer, vooral in het westen zon. maar in het zuidwesten ook kans op een bui. Het is 11 graden. Morgen minder zacht, dan wordt het hooguit 9 graden. Met in de ochtend zon en smiddags regen. Verkeersinformatie van de AMB John Suhoka. Op de A29 Rotterdam richting Bergen Zoom staat voor de Heinoortunnel 2 kilometer. In de tunnel ligt een lading diesel. En de rechterreishoek is daar dicht. En op de N200 richting Haarlem staat 2 kilometer file bij halfweg. En verder is de N302 de weg Hoorn in beide richtingen dicht bij Westenwoud door de frontale botsing. Houdt daar dus rekening met een omleiding. Als ondernemer weet u hoe het kan gaan met medewerkers. Ze komen... Hoi.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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Rotterdamse PVDA-wethouder Hamid Karakou zou er zelf voor gezorgd hebben dat een brandgevaarlijk moskee internaat zonder problemen kon blijven bestaan. Flamenco-gitarist Erik Farson morel herdenkt Paco de Lucia, de grootheid, die op 66-jarige leeftijd is overleden in Mexico. En onze verslaggever Harm van Attenveld, die staat in Rotterdam, Harm. Waar een heftige controverse is ontstaan over het al dan niet verplaatsen van het beroemde beeld De Verwoeste Stad van Zatkin. Zo meer. Welkom bij Radio 1 Vandaag. Hamid Karakus, werkhouder, wethouder in Rotterdam... en lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid... lijkt zich actief te hebben bemoeid... met een illegaal en brandonveilig moskee-internaat... in de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord. Dat beeld komt tenminste naar voren... uit geheime opnames van ambtelijke gesprekken. Uit die opnames blijkt ook een innige band... tussen ambtenaren, bestuurders en de Turkse achterban. Het is te zien in de eerste aflevering van Dossier 1 Vandaag. Wordt vanavond op tv uitgezonden. Sander het Zas van Dossier 1 Vandaag is hier... Welkom, en ook Lily Sprangers van het Turkije-instituut is aangeschoven. Sander, om met jou te beginnen, kun je eerst... Kort uitleggen, wat speelde er eigenlijk rondom dat moskee-internaat? Ja, het is een jaar geleden ongeveer naar buiten gekomen... dat er een uh, illegaal moskee-internaat was in rotterdam Feyenoord. Daar zaten tientallen meisjes boven op zolder van een moskee. Um, het was een brandgevaarlijke situatie, het was een illegale situatie. En uh, wat bleek was dat dat jarenlang eigenlijk in stand werd gehouden. Het werd gedoogd, niemand deed er wat aan. En dat kwam vorig jaar uh, aan het licht... En ja, toen, toen is er een, een, een lang debat geweest in de uh, gemeenteraad. Uh, en uiteindelijk gebeurde er niks. Ja, toch even over dat internaat. Wat voor meisjes zijn dat dan? Die, die, dat zijn jonge meisjes hè? die daar eigenlijk les krijgen. Daar uh, soms ook gewoon s'avonds zitten. Ook s'avonds overnachten. Um, en, en eigenlijk uit de samenleving ook worden gehouden, min of meer. Ja, dat speelt dus al een tijdje. Wat ja. Hebben jullie nu ontdekt? Wij hebben uh, nieuwe opnames gekregen van uh, overleggen met ambtenaren. Uh, daar is ook al een deel ooit van door NRC Handelsblad gepubliceerd. Wij hebben die volledige opnames gekregen. En daarin In de brievenbus uh, geworpen? Ja, zo, zo zou je dat kunnen zeggen. Ik ga niet zeggen hoe ik daar precies aan ben gekomen. Uh, maar daarin uh, ontstaat toch een beeld dat uh, de wethouder, de huidige wethouder in, uh, in Rotterdam, Karakus... die daar ook een jaar geleden wel wat problemen mee heeft gehad... dat hij zich er toch meer mee bemoeid zou hebben... dan uh, wat we eigenlijk vermoeden. He, hij heeft eigenlijk altijd gezegd... ik had er niet zoveel mee te maken. Dat gebeurde, gebeurde eigenlijk in een deelgemeentebestuur. Het werd gedoogd. Ik stond daarvan op afstand. Maar als je die opnames goed luistert... en ambtenaren hebben dus met elkaar gesproken, wisten ook niet dat die opnames gemaakt werden. En dan hoor je toch van, ja, Karakus... Uh, we gaan diensten onder druk zetten. We gaan kaarkoers gebruiken. Uh, nogmaals, het is vooral het beeld dat ontstaat... dat je uh, nou ja, het idee krijgt van nou, hij wist er toch wel wat meer vanaf. Ja, we kunnen een stukje ervan uh, beluisteren. Het is best lastig te verstaan. Ja. Uh, wie gaan we nou precies horen? We gaan nu een beleidsadviseur, uh, moet ik zeggen... Uh, beluisteren van de deelgemeente Feyenoord... die ook veel contact heeft met het, het stadsbestuur in Rotterdam. Volgens mij, tenminste wat ik van toen heb begrepen vanmiddag gaat dit. Karakus, uh, uh, ik moet hem nu informeren over dit gesprek. Ja. Uh, dan moeten wij even afspraak maken. Wat, welke boodschap brengen wij naar hem toe? Aan de hand van uh, dat uh, verhaal gaat hij wel uh, via Karakus uh, diensten onder druk zetten. Laten we maar zo zetten voor de snelheid of uh, medewerking of wat dan ook. Ja, Dan uh, trekt de gemeente zich helemaal terug. Uh, zodat, dat is een beetje mij. Laat Karakus maar zorgen dat een ambtenaren dit goed... Dan heb ik ook een nieuwbouw. Dit goed Ja, de, uh, Karakus wordt onder druk gezet door wie? Wie is de hij waar het hier over gaat? Dat weten nee, we niet. Dat, dat, dat weten we niet. Dat zijn in ieder geval bestuurders geweest... van uh, de deelgemeente Feyenoord die er toen zaten. Waar ook mensen van Turkse komen af, um, En die uh, zouden Karakus onder druk hebben gezet om nieuwbouw... Hè, dus een nieuwe moskee te laten... Bouwen, waar het eigenlijk om ging was. van Het moskeebestuur heeft gezegd. Wij gaan die illegale situatie gaan we totaal niet aanpakken. Totdat wij van de gemeente Rotterdam te horen krijgen. Dat wij een nieuwe moskee mogen bouwen. En daar zijn ze eigenlijk mee akkoord gegaan. En zo kon jarenlang. Dat ging soms 16, 17 jaar lang door. Kon deze situatie blijven bestaan. Ja mevrouw Sprangers van de Turkije ja, is het Turkije Maar Heb ik het nou goed onthouden dat Karakus destijds de bouw van de nieuwe moskee. Gecombineerd met die het internaat juist heeft tegengekomen. Nee, hij heeft dat niet tegengehouden. Oh. Dat heeft u dan niet goed onthouden, blijkbaar. Dat heb ik dan niet goed onthouden. Nee, waar okay, het om dat... gaat is dat er, uh, dat er eigenlijk een, een drukmiddel is gekomen. Um, als je het goed zegt, uh, dat, dat, uh, er wordt niks gedaan. De situatie wordt gedoogd zoals die is met het meisjesinternaat. En dat er uh, wordt gezegd van wij willen graag een nieuwe moskee bouwen. En, en daar daar vong het eigenlijk. Dus en we werden eigenlijk gechanteerd, zei De vraag vinden. is natuurlijk: waarom doet hij dat? Ja. Dat is een goede vraag. Dat zou ik ook wel willen weten. Nou ja, en wat uit deze geluid, geluidsopname blijkt, is dat zij interpreteren dat Karakus onder druk gezet ja, gaat worden. Ja, ik zeg er wel even, Je, andersom de, is er nog geen bewijs. De, de, zeker. Nee, nee, maar dat, dat geef ik ook aan. Ja. Ik, ik zeg er wel bij dat, dat er drie vergaderingen zijn geweest waar we de volledige opnames van hebben. Waaruit toch wel een beeld naar voren komt. Naar voren zou kunnen komen. Dat hij er veel meer van af heeft geweten. En dat hij er zich ook intens mee bemoeid zou hebben. Ja, maar, maar dat kan natuurlijk ook een wishful thinking zijn zijn aan de kant van de mensen die eh uh, dit eh uh, dit, dit wil uh, geluidsopnames Hoort, is hoe het proces achter de schermen werkt. En hoe er. Eh, ik bedoel, je hebt het ook vaak over wat, wat is het, het verschil tussen macht en invloed? Dit zou je invloed kunnen doen. Hè. Dat is niet iets wat vastgelegd is, maar waarvan je zegt van ja, weet je, we verwachten hè, dat het zo gaat. Maar zou dat, dat niet dan ook gewoon zonder grootspraak kunnen zijn? Van ah, ik ga wel met hem praten en we zetten hem wel onder druk en dan komt er goed Het en, komt elke uh, keer terug. Uh, en ja. uh, laten we wel zijn: er is een klokkenluider in Rotterdam die, heeft, uh, uh, die, he, die is ontslagen, op staande voet ontslagen eer voor ontslagen, uh, omdat hij uh, met dit nieuws naar buiten is gekomen. En toen is er wel ingegrepen. Uh, en anders was deze situatie had hij nog steeds bestaan. Nou, in ieder geval toont het aan dat er bij ambtenaren het idee bestaat... dat de wethouder onder druk gezet wordt. Maar uh, mevrouw Spangers, vindt u het onwaarschijnlijk... dat die wethouder zich onder druk laat zetten? Begrijp ik dat goed? Of bedoelt u dat ja, t, niet? Dat weet ik niet. Ik, dat, dat kan natuurlijk. Iedere wethouder zal natuurlijk te maken krijgen... met lobbygroeperingen. Zo werkt de politiek. Het is alleen wel zo dat mensen met... Van afkomstig uit een bepaalde etnische groepering... daar soms, soms gevoeliger voor zijn... dan de, DOS ja, de soms, politiek. Ik doe In Rotterdam speelt dit natuurlijk al heel Rotterdam lang. Dus er is net een is onderzoek aller. van de PvdA zelf geweest... naar de deelgemeente Feyenoord. Ja. Ja, daar gaat het voor de duidelijkheid. En er is ook nog een rapport van het BING geweest. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Die ook heeft gezegd dat er sprake was van en een ja. bij de deelgemeente Feyenoord... Ja. bij de bestuurders, die zijn toen ook weggegaan. Waaronder Seyid Jeden bijvoorbeeld. Die wel een innige contact en relatie heeft tot op de dag van vandaag met deze Hamid Karkoes. en voor de duidelijkheid ook nog eens een keer, uh, die ook weer op de PVDA-lijst staat. Hij staat gewoon, hij is na een paar maanden gewoon weer op de lijst gezet. Terwijl dat er twee rapporten liggen er, waarin dat vooral wordt aangegeven. Ja, van, hem... die andre, van die andere bestuurders. Zeker. Hè? Je moet natuurlijk wel die rollen scheiden. Uh, kijk, in de Turkse gemeenschap is het gebruikelijk dat men uh, aan de ene kant heel erg tegenover elkaar staat inhoudelijk, maar als er een fotomoment is, dan gaan alle armen om elkaar en dan lijkt het allemaal of iedereen koek en ei is. Uh, ik, ik die die die, die cultuur. Die, die die besluitvormingscultuur in Feyenoord. dat is bewezen was gewoon door en door rot. Uh, is natuurlijk ook iemand met Turkse wortels. maar het is nog niet bewezen dat hij gedaan heeft. wat zij van hem wilden. Jij hebt Denk Sander, ik. in jouw reportage ja. ook een reactie gevraagd aan PvdA's. Ja, we hebben onder andere gesproken met Roert Paroeg. die is daar ooit wethouder geweest, uh, die geeft hier ook dingen over aan. En we hebben met Bram Peper gesproken, de oud-burgemeester van Rotterdam. Uh, die zegt dat Karakous eigenlijk door, he, die heeft de opnames ook volledig gehoord. En die zegt ook van ja, hij is gewoon beschadigd hierdoor. Dit is een schroom op zijn gezicht. Uh, hier gaat hij last mee krijgen. Mevrouw Spanger, want, want het, het, het, is, het valt in een breder verband. Hè? In die discussie over cliëntelisme, eh, over eh, allochtone raadsleden... waar Wouter Bos al jaren geleden voor waarschuwde... dat ze eh, daar ontvankelijker voor kunnen zijn. Eh, maakt u zich zorgen, als u deze informatie dan, eh, dan hoort... zegt u eh, het is misschien toch erger dan ik dacht of niet? Nee, ik weet wel hoe erg het is. Uh, dat, dat is gewoon zo. Er zijn heel veel uh, bewijzen, ook het verleden aan te voeren, van allerlei mensen. Speelt ook in de Provinciale Staten, het speelt eigenlijk op alle niveaus. Het is niet zozeer dat die mensen ontvankelijker voor zijn. De druk op hen is gewoon heel hoog. En ook individuen die zeggen, nou sorry, daar wil ik niks mee te maken hebben, doe ik niet aan mee. Die maken dus mee dat hun familie soms benaderd wordt om via de familie alsnog druk uit te oefenen Maar als de oefen. druk alleen maar hoog is en ze geven er niet aan toe, is het geen probleem. Nee, maar er wordt dus af en toe wel aan toegegeven. En ik vind dat er ook een zekere verantwoordelijkheid bij de politieke partijen ligt. Want die nemen deze mensen natuurlijk graag op de lijst... omdat ze toch hopen het dat er stemmen worden ja, getrokken. Ja. Aan de ene kant is natuurlijk de noodzaak tot de representativiteit. Dat, dat juicht iedereen toe. Maar aan de andere kant hopen ze natuurlijk stiekem... dat segment kiezers door iemand uit de eigen groep... op de lijst zetten aan te trekken. En ik vind dat partijen daar ook gewoon veel meer open over moeten zijn... dat deze mensen als groep, niet als individu, maar als groep... kwetsbaarder zijn dan uh, andere uh, groeperingen. Ja, voor die enorme druk, zegt u, die ja. er vanuit die achterban komt... En is dat iets wat, wat ze meegenomen hebben vanuit uh, hun moederland, hun vaderland? Nou ja, dat kun je natuurlijk individueel, kan ik daar niet over oordelen... maar het is absoluut zo dat dit de normale gang van zaken in Turkije is. In Turkije zie je, en dat wordt nu eigenlijk alleen maar sterker... nu ook weer de verkiezingen komen, eind maart de gemeenteverkiezingen... dat cliëntelisme daar gewoon het grote begrip is. Zo gaat dat nu eenmaal daar, zo gaat dus dan dat. denk als je als je hier bent... Nou, ik nou, nou, kan, kan me voorstellen dat ze die ja. mores voor een deel meenemen... maar dat geldt ook niet voor iedereen, want er zijn ook een hele hoop mensen... die zich daar hè, van losgemaakt hebben en die op grote afstand. Van staan van die Turkse gemeenschap, maar voor mensen die wel heel veel zaken doen met de Turkse gemeenschap of met de Marokkaanse gemeenschap, Turkse gemeenschap is denk ik iets meer gepoliticeerder... dan de Marokkaanse gemeenschap, geldt dat daar een zeker risico is. En ik denk dat het ook de verantwoordelijkheid is van, van die politieke partijen, partijen dat om dat te bespreken. Ja, nou ja, en dan zie je dat de Partij van de Arbeid deze mensen gewoon weer op de lijst zet. Uh, vier maanden na dato, alsof er niks gebeurd is. Dus en dan, dan zegt ze wel, serieus ik Spekman nee. ook gesproken, de voorzitter... die zegt, ja, maar hij staat nu op de vijfde plek. Maar je mm. ziet dan, we hebben ook opnames, dat hij zegt... ja, maar ik ga wel weer voor het voorzitterschap. Ze zijn vanavond te zien in de reportage. Sandra het en Lili Sprangers, allebei dank. De reportage wordt vanavond om half tien... uitgezonden op Nederland 2. Radio 1 vandaag.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 There's always another chapter, and the apple sure taste good. Ooh oeh, is a wicked, wicked world. Yeah, ooh it's a wicked world. Yeah, oeh, oeh, oeh, it's a wicked world. Yeah, oeh, oeh, oeh, it's a wicked world. Laura Jansen, Wicked World. Werkgeversorganisatie VNO-NCW krijgt een nieuwe voorman. Hans de Boer wordt de opvolger van Bernard Wintjes... die op 1 juli met pensioen gaat. Officieel moet het bestuur van VNO-NCW nog een besluit nemen... over de voorgedragen nieuwe voorzitter. Maar dat is maar een formaliteit. Zo is het toch, economie directeur André Meijnenma van de NOS? Ja hoor, het is, uh, morgen gaan ze vergaderen en dan is het gewoon een hamerstuk. Ja. Is het ja. een uh, verrassende keus? Nou, ja, toch wel, want uh, Hans de Boer die was zeg maar, ooit van 1998 tot 2003... Was hij al voorzitter van MKB Nederland, zeg maar, de kleinere Broer van VNO-NCW. Eh, baas van de midden- en kleinbedrijf. Ja, en dan is het eigenlijk nog niet gebruikelijk... Eh, dat je dan na tien jaar nog een keertje weer terugkeert... in dat werkgeversnest, om zo te zeggen. Ook al is het in die jaar wel heel op veranderd. Want VNO en zijn in die tijd gaan samenwerken, nauw samenwerken met MKB Nederland. Die zitten bij elkaar ook in huis, doen ook samen met beleid. Dus dat zijn bijna twee handen op één buik. Nog net gescheiden van elkaar, nog net niet aan elkaar opgegaan, maar toch wel heel dicht bij elkaar. Dus hij komt eigenlijk in een heel vertrouwd nest terecht. Nou, ja. Ze konden niemand van buiten vinden, Is het dat zo dan. Nou ja, er gingen allerlei namen de leden de ronde. Misschien is die wel een geschikte voorzitter, die is vrij, die zou misschien wel kunnen en dergelijke meer. Maar daarvan had je toch al heel grote de indruk. Ja, we zoeken naar namen en we zoeken naar mensen. En die ben je ergens in een organisatie plakken, maar dat werkt natuurlijk niet altijd zo. En je bent eigenlijk op zoek, en dat hebben we ook wel gemerkt... met de hele discussie die we bij MKB Nederland hebben gehad onlangs... Hè, met de voorzitter die daar vertrokken is, Hans Biesheuvel... want ja, hij kon maar niet aarden als ondernemer in, dat, in, in, dat, in die Haagse stolp... met al die bureaucratie en al die vergaderingen, vond hij eigenlijk maar niks... En je moet wel een beetje van het juiste hout gesneden zijn... wil je op dat snijvlak van, van zowel politiek als uh, bedrijfsleven kunnen opereren. Nou, en Hans de Boer is denk ik, wanneer je kijkt naar van de kandidaten die genoemd werden... misschien wel het meest geschikte daarvan. Nee, ja. Is het een, een heel ander persoon, een heel ander ja, leider zeg maar dan Wintje? Uh, nou ja, ze verschillen natuurlijk wel van elkaar... Uh, Hans de Boek is eigenlijk van een econoom van huis uit, is consultant geweest is daarna ondernemer geworden is voorzitter geworden heeft van alles en nog wat gedaan, is onder andere ook voorzitter geweest van de taskgroep jeugdwerkloosheid dus heeft van alles en nog wat gedaan is allerlei commissariaten ondertussen dus hij is wel iemand die van alle markten thuis is wel een ander kaliber dan, dan, dan, Hans, dan Bernard Wintjes maar wanneer het gaat om het gebekt zijn, het uh, woord kunnen voeren, uh, standpunten innemen, in dat in is hij denk ik niet minder, zeker niet dan, uh, dan Bernard Wintjes. Nee. Ja, uh, Bernard Windjes lijkt me niet iemand die in een schommelstoel gaat zitten zo Nee, dat niet. Hij is natuurlijk wel 70, hij wordt ah. bijna 71, en maar tegenwoordig is dat allemaal uh, niks meer. Dan ga je nog gewoon rustig nog een aantal jaren door met van alles en nog wat. Hij zal ook niet stil gaan zitten denk ik. Dat is hij type ook niet naar. Maar uh, het zal wel zo zijn dat hij natuurlijk misschien denkt: ik ga het nu wat rustiger aan doen, uh, toch wat uh, flink wat tropia. Want hij is tot slot de langzittende voorzitter geweest van vno En nog nooit heeft een voorzitter... Zoveel termijnen vervuld. En dus hij kan dat ook bij zijn Palmaren zetten. En kijken hoe Hans de Boer het gaat doen. Zo staat dat. Dankjewel, André Mijn. Radio 1 vandaag. Met Susanne Bosman en Jan Mom. Hoe bijzonder is het om als achtste te eindigen op de Nederlandse kampioenschappen atletiek... als je al zilver op een WK en brons op te spelen op je naam hebt staan? Ronald Hertog. Hoe blij ben je met die achtste plek? Ontzettend blij. Ja. Dat is gek, als je, want je hebt al die meda medailles die ik net noemde. Waarom ben je daar zo blij mee? Ja, um, goed dat je het zo, uh, zo introduceert. Ik ben uh, voor het eerst, als eerste Paralympische atleet heb ik meegedaan aan het uh, NK. En dan niet het NK voor mensen met één been, maar het NK voor uh, valide atleten. Kijk aan, want je, je mist een onderbeen? Ja. ja. En je hebt daarvoor een prothese? Een onderbeenprothese, ja. ja en uh, daarmee heb je, heb je meegedaan. Dat is voor het eerst, hè, begrijp ik. Dat uh, een, een gehandicapte atleet meedoet aan uh, de kampioenschappen... voor niet-gehandicapte atleten. Dat klopt, ja. Uh, de sport is inmiddels zo ver geëvolueerd. Ik kan alleen voor mijn eigen klasse spreken. De onderbeenoprothese bij de mannen. Dat uh, we nu de aansluiting kunnen vinden bij de Nederlandse toppers. In het verspring. Op het onderdeel ja, onder verspring, hoe ja. ver sprong je? Zeven meter en één centimeter. En 1 centimeter. Ja. Kijk aan. Er stond hier 9 centimeter. <laughs> Ze hadden al gewild dat je verder sprong. Ja, maar dat, dat is mijn persoonlijke record. En, en, en dat is, en dat is uh, de prothese? Want, uh, je ja, hebt ik heb mijn gebracht. prothese meegebracht. Ja? Ja, ja, mijn is Die waar je, mee, uh, waar je mee springt dan. Ja, ik zat net in de auto te bedenken hoe ik dat het beste kan omschrijven. Hoe dat er ja. nou uitziet. Misschien voor de mensen die nu aan het luisteren zijn. je moet een soort van omgekeerd vraagteken voorstellen. Met daarop een, uh, een hele dure bloempot. <laughs> waar je een stukje in gaat Ja, de ja. Mensen kennen dat misschien van Jacob Pistorius en, en andere oskarp uh, Pistorius. Oh, oh, sorry. Ja. Uh, ja, dat is aan de muziek. En als een bleedbeep. Precies. In een beep, inderdaad. Ja. Ja. Maar waarom wil je zo graag meedoen met de niet gehandicapte Of met ja, de niet-gehandicapten sporters? Um, nou, het is niet zozeer om, het daar, om, het, om mezelf te meten tegen de niet-gehandicapten sporters. Maar het is voor mij een heel erg interessant veld om uh, tegen te concurreren. Ik zit, uh, ik zit er middenin. Qua afstanden doe ik uh, goed mee. En uh, het is lastig voor ons omdat we maar een beperkt aantal wedstrijden hebben... in het internationale circuit waarin ik mijn uh, internationale concurrentie kan... Uh, Als sport. Ja, ja. ja. Dus, er dus zijn een, een, een, een vijf of tiental wedstrijden waarin we elkaar zien. En wa maar, maar wat zegt het dat jij zo snel daar mee, mee kan komen in, in dat niet veld? Uh, dat de sport uh, erg ver ontwikkeld is inmiddels. Maar ja. misschien ook dat, dat jij erg ver ontwikkeld bent. Want twee jaar geleden was je nog speerwerper. Ja, deels. Ja, ja. Ik, heb wel, uh, ik mocht op de Spelen al verspringen. Maar ik heb er heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Want ik wou juist alles, uh, alle energie die ik had richten op het, uh, op het speerwerpen. Als ik daarbij had gaan verspringen... had ik twee dagen voor mijn speerwerp moeten gaan verspringen. En ik ben geen atleet die in zo'n korte tijd weer helemaal uh, topfit is... voor de volgende wedstrijd. Maar wordt het verschil tussen gehandicapte en niet gehandicapte atleten veel kleiner... Wij, wij zijn bezig met een inhaalslag. Ja. Ja, dus we zijn het gat aan het dichten. Ja, want jouw collega Malou van Rijn, wereldkoorhoudster op de 100, 200 en 400 meter, uh, op de Paralympische Spelen, won ze met twee protheses goud in Londen, die doet niet mee aan de NK's hè, voor uh, niet-gehandicapte sporters. Klopt, ja. want, want zij redt dat niet? Um, nee, zij, zij moet nog iets harder lopen. Je hebt voor een NK een richtprestatie. Uh, als, je daar, als je die een soort van limiet dus niet haalt... dan uh, kan je dus ook nog niet meedoen met het NK. Maar het, het gaat wel veranderen, denk jij? Op, op, op een gegeven moment dat dat, dat, dat niet zo'n issue meer is... bij bepaalde sporten? Nou, het grappige is... Uh, in Nederland is het helemaal geen issue. Mm -hmm. Nou ja, um, we hebben een quote van filosoof Laurens Landenweert. Misschien oh. jou wel bekend van de Radboud Universiteit. Uh, en de Technische Universiteit in Delft. Die zegt... Vraagtekens bij deelname van mensen met een prothese... in reguliere wedstrijden. Luister maar. Ja, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat een prothese heel anders functioneert dan een voet... waarbij dus het type talent dat iemand ontwikkelt eigenlijk iets anders is... dan wat wij normaal verstaan onder in dit geval spierwerpen of verspringen. Je kunt je indenken dat als je springveren onder je schoenen doet... dat je dan ook een stuk verder komt. Maar dat uh, noemen wij dan niet verspringen... binnen de condities zoals we door uh, het Olympisch Comité zijn opgesteld voor verspringen. Filosoof uh, Laurens Landenweert, kun je je daar iets bij voorstellen, bij zijn bezwaar? Tuurlijk, ja. Ja, ik vergeet er alleen worden. bij ja. te zeggen als je springveren onder je afgeamputeerde afge, been monteert. Want dat is nogal een wezenlijk verschil. Of je een, een been hebt waarin je geen gevoel hebt, die je moeilijk kan plaatsen, de kracht die daaruit vrijkomt, je kan niks toevoegen. Laat ik het zo zeggen: je hebt als gezonde mensen hebben hun kuiten waarbij ze energie kunnen toevoegen, kunnen stabiliseren vanuit mm -hmm. hun enkel. Ik kan dat allemaal niet. Alle energie die ik toevoeg, komt vanuit de rest van mijn lijf. En moet ik maar zien te absorberen. Via mijn aangedane heb En die rekent hij eigenlijk niet mee, zeg je. Dat, plus het feit dat de randvoorwaarden bij mij zijn lastig. Ik bedoel, uh, ik kan niet 365 dagen per jaar mijn been aan. Omdat het nog wel eens gebeurt dat ik wondjes heb. Uh, blaren, ga zo dus maar door. je moet minder trainen, je kunt niet elke dag... De, de baan op, bij wijze van spreken. Nee, ja. nee inderdaad. Mm -hmm. En dat is iets waar, we, waar ik steeds tegen aanloop. Ja, maar toch, toch dan nog eventjes. Ja. De, dezelfde filosoof. Want de technologie is de verwachting, zal zich natuurlijk steeds verder ontwikkelen. En daar zegt hij ook iets over. Maar goed, als laten we zeggen, materiaaldeskundige uiteindelijk um, processen weten te ontwikkelen, waarbij dat nadeel van dat opstarten wegvalt, Ja, dan moet je de vraag stellen: in hoeverre is het eerlijk om uh, op deze manier iemand. Mee te laten doen. Je zou dan bijna kunnen spreken van mechanische doping. Mechanische doping. Ik <laughs> ik kan niet, he, afhankelijk ook van hoe die technologie zich ontwikkelt. Want je hebt dan wel die nadelen, maar die prothese kan misschien wel zo goed worden dat je toch meer voordeel hebt. Ja, ja maar dat is natuurlijk heel lastig te zeggen. Ik weet wel zeker dat op dit moment het mij geen voordeel geeft. Dat is. Ja, de, die voet die, die is daar nog niet ver genoeg voor doorontwikkeld. Uh, je moet altijd concessies doen. Hè. Wat, hij had het net over het opstarten. Met de start bijvoorbeeld de 100 meter. Zie je gewoon heel duidelijk dat wij uh, een dikke seconde achterliggen op het valide veld. Mm -hmm. uh, ja, maar er zijn, er zijn ook toekomst. regels verbonden toch aan de prothese of niet? Uiteraard ja. ja. Je mag bijvoorbeeld geen elektronische uh, apparatuur erin stoppen. Ja, er mag geen motortje in. Nee, nee, nee. Hoe mooi dat ook zou zijn, dat mag gewoon niet. Ja. Uh, uh, ja. Mensen die bijvoorbeeld dubbel geamputeerd zijn, die moeten, uh, of hun protheses mogen een maximale lengte zijn. Als je op een optie is, moeten ze ook nog even kleiner maken. Ja, ja, ja. klopt. Ja. Maar is dat iets wat je, wat je vaak.? Om, want je moet je eigenlijk verdedigen, hè? Dat, dat, dat lijkt ja. ook een beetje hier en we horen de filosoof. Uh, is dat ook iets wat je in de dagelijkse praktijk of tijdens die wedstrijden steeds weer moet doen? Nee. Zo van, nee, ik kan niet harder omdat ik een, een geamputeerd onderbeen heb. Nee, absoluut niet. Nee. Mensen bekijken het juist vanaf de andere kant. Hoe, uh, hoe waanzinnig het is dat ik uh, ondanks die prothese... of ondanks die handicap toch mee kan doen met de, met de valide jongens. Op het verspringen wel te verstaan. Met 100 meter doe ik totaal helemaal niet mee. Ja, en wil jij uiteindelijk zowel op de Paralympische Spelen... als op de Olympische Spelen gewoon goud gaan halen? <laughs> Nou ja, dat is een droom. Dat kan ik niet ontkennen. Maar het, uh, het gaat nu net om een deelname aan het valide NK. En het niveau van het valide NK in de Spelen, dat ligt nog wel een stukje het uit. Er zit er wel een stukje tussen? Ja, ja. Dus ik kan, ja, tuurlijk, ik kan zeggen dat het mijn droom is om daar te staan. Absoluut. Maar om te zeggen dat het een doel is, dat is een ander verhaal. Jij bent je been dan auto-ongeluk verloren, hè, geloof ik. Ja. Had je ooit gedacht, het was elf jaar geleden? Ja, inmiddels wel. Ja. Dat je nu dit zou doen? Nee. Nee, het is, uh, ik ben ooit begonnen met een uh, loopcursus. Uh, omdat ik vrij mank liep in het begin. En dat is uh, in de loop der tijd een beetje geëscaleerd... om het zo maar te zeggen, <laughs> Naar mijn... Uh, Tot in. Goed. Groep. <laughs> nou, veel succes en dankjewel voor je verhaal. Atleet Ronald Hertog. Dankjewel. Zometeen uh, financieel journalist Jeroen Smit... die kreeg voor ons namelijk naar de val van een superman. Dat is de toneelversie over de ondergang van oud-ahot-topman Kees van der Hoeven. Eerst het. Uh, Radio 1.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 Russische media melden dat president Poetin militairen in Zuidwest-Rusland... in hogere staat van paraatheid brengt. En de gemeenten Bokstol en Noordoostpolder en het Klimaatverbond Nederland... hebben een manifest opgesteld om gemeenten zover te krijgen... dat ze zich uitspreken tegen schaliegaswinning. In het manifest roepen ze minister Kamp op om af te zien van het winnen van schaliegas en te kiezen voor duurzame energie. Volgens de initiatiefnemers is er onder meer grote onduidelijkheid over de veiligheid. Tot zover de hoofdpunten. Verkeersinformatie, Wijnand A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Daar ligt olie op de weg in de Heinen-Noordtunnel. Het veroorzaakt 4 kilometer file. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Susanne Bosman. Gisteren debatteerde de Rotterdamse gemeenteraad... over een uiterst heikel onderwerp. De mogelijke verplaatsing van het iconische beeld... de verwoeste stad van Zatkien. Opslaggever Harm van Atveld. Die staat voor het nieuwe centraal station van de Maastad. Waaraan merk jij dat dat zo'n heikele kwestie is, Harm, over dat beeld? Nou, ik had vanochtend uh, de Nestor in de Rotterdamse raadsjoers uh, van Geest... had ik in de uitzending. En die uh, vertelde dat hij zich gaat vastketenen aan het beeld... als er echt sprake zal zijn van verplaatsing. En uh, ja, dat is wel voor een VVD natuurlijk een opmerkelijke uitspraak. Hij vertelde dat hij al uh, hulp had gekregen van de SP. Die wisten wel hoe je dat moest doen, iemand uh, vastketenen aan zo'n beeld. Dus daaraan merk je dat het toch wel leeft hier uh, in de Maastad. En dat is allemaal uh, aan u te danken... Ja, inderdaad. Uh, dat komt ook door die George van Gent. Uh, die had een klein stukje in de krant. En uh, hij wilde een uh, fontein voor het uh, centraal station plaatsen. U bent Bart van Leeuwen. U bent illustrator van beroep. Ja. En u heeft bedacht dat dat beroemde beeld... de verwoeste stad van Zatkin... dat het verplaatst moet worden naar het plein waar we nu op uitkijken... Want als we hier door het raam kijken... Ik sta eh, in de grote hal van het Centraal Station Spiksplinter Nieuw. Moet 13 maart nog door Willem-Alexander geopend worden. Als we om ons heen kijken is het hypermodern. Ja. Maar dat oude beeld, daarvan dacht u... dat moet precies op dat Spiksplinter Nieuwe Plein komen. Hoe kwam u op het idee... Uh, het staat nu op een plaats waar het uh, helemaal verstopt staat tussen twee gebouwen. En aan de overkant, uh, het is bij de Leuvenhaven, is een flatgebouw. Dus het is vrijwel ingesloten. Er komt geen mens. En hier is het een prachtige uh, uh, ruime hal, zoals u al zei. En je kijkt rechtuit zo de wester op. Dat is de beeldenroute naar uh, de musea. En uh, het zou hier uh, door alle mensen, alle Rotterdammers, uh, bekeken kunnen worden. En het zou een fantastische uh, stimulans zijn voor het toerisme... U ziet al, er lopen nu al mensen te fotograferen, maar als dat beeld er staat, dat is zo kenmerkend voor Rotterdam. Want ik zei straks van, ja, waar zien we elkaar? En toen zei u van, ja, dat is juist het probleem, zo'n beeld, daar zouden we elkaar goed kunnen treffen. Maar we troffen elkaar hier, bij deze plaketten, die hier tegen de lift aan staat, ten is aan hen die vielen 40-45. Want het gaat allemaal over de oorlog, de tijd dat Rotterdam met de grond gelijk werd gemaakt... Ja. Hoe oud ja. was u toen? Ik was uh, ruim 2,5, bijna drie. En uh, toen zijn wij gebombardeerd. We woonden in Kralingen. En mijn moeder is met mij gevlucht. Uh, ze, ze was eerst in een schuilkelder, maar ze moest daar uh, uit omdat het te gevaarlijk werd. En toen is ze door de brandende straten met mij op haar arm. Ze was ook nog licht gewond geraakt. Uh, door uh, uh, weggevlucht. En... <tie> Mijn vader die moest de Duitsers tegenhouden bij de Maas in Limburg. Dat is ook vreselijk mislukt. Die is krijgsgevangen geworden. Dus ze wist niet waar haar man was. En wij zijn na wat omzwervingen zijn we op de kinderrijk terecht gekomen. En we hadden niets anders dan onze kleren die we aan hadden. Dat zijn ja, de herinneringen die u heeft uit de overlevering. Ja. Ondertussen lopen wij langzaam naar buiten. En als ik naar uw rechterhand kijk, dan zie ik daar een stokoud boekje. En dat staat op oorlogszakboekje. Van wie is dat boekje? Dat boekje is van mijn vader. Hij heeft er met een potlood heel klein uh, een, uh, dagboekje bijgehouden. Elke dag wat hij beleefde. En hij schrijft erin, uh, ik hoor bij gerucht dat Rotterdam gebombardeerd is. En uh, hier staat, uh, durf nu weer aan uh, thuis te denken zonder de vrees gek te worden. Want hij dacht, uh, hoe zou het met mijn vrouw en uh, kinderen zijn? En andersom uh, wist mijn moeder zeven weken lang niet uh, of mijn vader leefde of niet. Na zeven weken kwam hij uit krijgsvervangenschap terug. Sterk vermagerd en uh, tamelijk verward. Die tragedie werd reden voor dat beeld. In 1953 geplaatst door Zatkin waarover nu die controverse ontstaat. Snapt u dat het zo gevoelig ligt om het van plein 40 1940 af te halen... waar de grootste voorstingen plaatsvonden en daarna hier te verplaatsen? Ik begrijp het wel, er zijn mensen die willen in alle rust willen ze de gebeurtenis herdenken. Maar ik vind daarentegen dat alle Rotterdammers, de mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt en zeker de hedendaagse mensen, de jeugd. Die, die moeten kennis nemen, kunnen nemen van wat de geschiedenis van Rotterdam is. En nu zie je hier Rotterdam zo prachtig... Uh, be, uh, met als bekroning het station, die herbouw. En uh, het zou dus uh, zowel de geschiedenis als het hedendaagse Rotterdam... zie je in één oogopslag. Dat is Bart van Leeuwen, en dat zegt hij terwijl hij uitkijkt... op de blinkende wolkenkrabbers onder de gigantische overkapping... van dat nog officieel te openen station van Rotterdam. Arm van Attenveld. Over een uurtje, dan horen we je weer. Waar ben je dan? Bij het beeld zelf, het beeld van Zatkin op plein 1940. Oké, okay, horen we je weer. Tot zo.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 Jack Savaretti was dat. Paco de Lucia, de wereldberoemde flamengo-gitarist, is vandaag op 66-jarige leeftijd overleden. Hij werd onwel op het strand van Cancún in Mexico. Hij had daar een huis. En hij zou zijn overleden aan een hartaanval. En de beste flamengo-gitarist van Nederland, of misschien ook wel uh, daarbuiten nu... is Erik Vaarson-Marel. Uh, hij is hier bij ons. Fijn dat je kon komen, Erik. Goeiedag. Uh, hoe, hoe kwam het nieuws tot jou? Nou, uh, eigenlijk ook uh, zeer onverwachts uh, vanochtend toen ik uit mijn bed kwam. Uh, mijn vrouw vertelde het me. En? Wat en die was je reactie? Nou, ik moet je ik zeggen, ik heb nog eigenlijk uh, totaal geen moment gehad... om even uh, te bezinnen, want uh, ik werd door uh, half Nederland gebeld. Ja natuurlijk. Ja. En uh, het, het is, het is, uh, ja het is voor mij. Ik denk dat het de schok later komt, want het is mijn grootste voorbeeld ooit. Ja, wat, wat, En in voor veel zin, mensen eigenlijk. In bijvoorbeeld, ja qua gitaarspelen Nou het, het is eigenlijk ook in de flamenco, zoals die vanaf de jaren zeventig zo'n beetje een loop heeft genomen ook over de wereld. Is hij eigenlijk degene geweest die de grootste revolutie en in, in ieder geval in de flamenco gitaarmuziek heeft teweeggebracht gebracht. En ook toch wel verder buiten omdat hij samen is gaan spelen met allerlei andere beroemdheden. En daardoor is die flamenco heeft toch ook een hele grote lift gekregen door hem eigenlijk. Nou, andere ook. muziekstijlen ook. Ja, ja, hij heeft het uh, op een gegeven moment is hij met Ria de, de jazzpianist, gaan samenspelen. Met componisten, met, met John McLaughlin. Al die beroemdheden uit de, uit de jazz of de jazzrockwereld. En, en, en zo heeft hij eigenlijk gewoon de flamenco op zijn manier. en als een grootheid vernieuwd, eigenlijk. Moeten we even naar een klein stukje van hem luisteren? Graag. Kun jij beschrijven, Erik, wat, wat het nou is wat hem maakt? Hier? Nou, hier hoor je heel eh, erg duidelijk de, de power... die, die hij eh, in, de, in, de, in de rechterhand van de flamenco-gitaar... de duim, de, duik, de pua, ja? de, de asapua... dat heeft hij eigenlijk heel erg ontwikkeld. Ja. En, en, en, en dat ze, daar werd hij om geroemd ook, dat noemden ze de tonos negros. Een beetje de donkere, zwarte tonen, een beetje de blue note, zeg maar. Uh -huh. Die heeft hij erin gebracht op zijn manier, maar hij is altijd bij de flamenco gebleven. En dat hoor je bijvoorbeeld toch door een beetje die Arabische manier van, van opdrukken. En dan kom je eigenlijk in een andere wereld terecht. Ja. En dat is die romantiek van die flamenco. Dat het in het westen en het oosten eigenlijk gloort. Ja, want hij komt helemaal uit dat uit zuidelijke puntje. He, van, hij van, komt uit een de de Dat is zeg maar dat waar de bootjes ja. aankomen vanuit Ceuta, uh, ja. Noord-Afrika, absoluut. Ja ja, ja, ja, ja. Als je daar in de buurt in de, in de auto rijdt, dan hoor je op de radio eigenlijk alleen maar al Arabische muziek. Dus nou, dat, het grappige is zo... dat uh, wat, dit fragment is dan van een rondenja. Dat is ja. ook al een vorm die heel erg Arabisch aandoet. Maar uh, uh, waar hij. Geboren is. Ik zag toevallig net nog een plaatje op, de, op YouTube toen ik keek vanochtend dat uh, uh, ik ben er ook naartoe gegaan. Achter, het achterland van het Algeciers heet Almoraima dat is een moeras, nou ja, het heet naar een Oosterse Schone, en daar heeft hij ook een hele uh, LP ooit mm -hmm. aan gewijd, en ja, die man die, die had een, een soort manier van spelen, die, wat je net zelf zei, die heel warm en toch ook power geeft en toch ook heel romantisch en dat, nou ja, dat maakt een grootheid. En dat natuurlijk. is ook overgenomen door de, ja, de volgende Ja, eigenlijk, generaties. moet ik je eerlijk bekennen, ik zelf werd ooit een beetje de Parke Lucia van Nederland genoemd, omdat ik zelf een band ook samengesteld had, zoals hij dat had gedaan, met een met een kistje, dat noemen ze een cagon. Dat was een nieuw instrument ingevoerd, een basgitaar, dwarsfluit. Allemaal van dat soort dingen. En uh, uh, hij uh, uh, was natuurlijk mijn grote voorbeeld... maar eigenlijk voor de hele flamenco, niet ja. alleen gitaarwereld... maar ook voor de anderen. Je speelt nu ook werk van hem, hè? Wil, wil je voor... Nou, je hebt eerlijk gezegd, die... ja? dat is, ik, ik, ik vind het eigenlijk... Uh, met alle respect naar hem toe, speel ik liever iets van mijzelf... wat oh. ik aan hem heb opgedragen. Okay. Twee jaar geleden heb ik namelijk een ode aan Paco Lucia gedaan... in de theaters. We hebben hier een microfoontje uh, voor zal ik, dat, zal ik daar een klein je... stukje van spelen? Het is eigenlijk een kleine ode van mij, maar wel op zijn manier van spelen. De interpretatie van mij is eigenlijk met zijn manier van spelen. En nou ja, dat hoor je dan, ja, dan, dan ook we weer. Dat gaat wel de rechterduim, inderdaad. Ja. Ja. Precies. Erik, die loopt nu eventjes naar een nee, andere stoel. Een krukje, want dat speelt wat makkelijker. En uh, we horen dan nu zijn ode aan Paco de Lucia. nooit voor hem kunnen spelen? Of nou, met hem? Uh, geest, ik heb hem wel twee keer ontmoet. En uh, ik moet je eerlijk zeggen... dat nu een beetje de emotie naar boven komt... Ja. Ineens. Want hoe is dat uh, om het, het nu te, te spelen namelijk hier? He? In feite, die, die, die, die, die, die, die, die, wat ik hier. Het, het is natuurlijk heel moeilijk om ineens zo'n stuk... Want de man was de grootste virtuoos ooit in de flamenco. Nou, überhaupt al om hem na te doen is natuurlijk moeilijk. Hè? Uh, uh, net als dat Stoggelo Rozenberg mijn grote vriend Django Reinhardt moet nadoen. Dat is gewoon heel moeilijk. En als je het dan ook nog op je eigen manier wil doen... dan wordt het nog moeilijker eigenlijk. Dus dit was best pittig voor mij om even die emotie... die hij zo mooi kan overbrengen. Op, op te dan spelen. Zondag Omdat hij hier zo uit de. Out ja. of the blue. En, en wat ik al zei, wat ik het mooiste van hem vond. waren vooral die die, die, die, die. die onverklaarbare noten. die ertussen zaten. waardoor hij eigenlijk de grootheid is geworden die hij was. Mm. Heb je ooit met hem gespeeld? Nee, samen spelen. dat deden eigenlijk maar weinig mensen. Dat de, uh, durft ook niet veel mensen, geloof ik. Hè? Nou, kijk. Uh, ik heb hem ooit ontmoet hier toen ik nog heel jong was en net uit Spanje terugkwam. Toen ging ik naar zijn concerten en uh, ik speelde in alle kroegen van Amsterdam en de eigenaren kenden hem. En toen mocht ik een keer voor hem spelen na een concert. Nou ja, het was logisch dat hij niet ging spelen, maar toen ging zijn broer, die ook mee was, Pepe de Lucia, een hele mooie zanger, uh, die ging zingen terwijl ik aan het spelen was. En Paco luisterde daarnaar en later heb ik een gesprek met hem gehad over de muziek en dat was, het, het was een prachtige man. Het ja. was een introverte, maar uh, filosofische, levensfilosoof eigenlijk meer. Ja, zo je je hebt die ode natuurlijk vaker gespeeld... maar je zei maar, en nu was het toch anders? Nou, het gekke is dat in mijn odes, die duren, zijn stukken ook, die duren eigenlijk, we hoorden net ook maar een fragmentje van 20 seconden, die stukken duren meestal 7 tot 8 tot 10 minuten. En dan is het ja. heel moeilijk om daar dan net een klein stukje uit te halen. Nee, maar omdat je zegt, vooral de emoties begonnen nu ineens een rol ja, te spelen. Ja, nou, ik, ik, dat is omdat ik dus zelf eigenlijk nog niet mijn gitaar had vastgehaald vandaag, om uh, hierover na te denken. En uh, ik heb dit stuk dus uh, in de theaters toen gespeeld, en daarbij gezegd als ode aan Paco Lucia. En dat noemde ik ook in. Inspiration, en inspiration daar is waar hij het altijd over had. Dat is de inspiratie natuurlijk vanuit, uh, zeg maar, verre orde die in je hoofd gaan spelen. En daar maak je dan muziek over. Ja. Het is nog niet helemaal ingedaald, gaf, gaf je net al aan. Maar goed. Uh. Nou, nu ah, wel, is niet, ja, nu begint dat. Bij jullie. 66 was hij. Um, ja, jong. Uh, ja, en, en ook zomaar, zomaar weg ineens? Nou, ik heb net even gekeken. Uh, um, want hij uh, was wel al, een, uh, zeg maar, in die zin niet meer heel erg veel uh, op, op een wereldtournee. Het, ik, ik vergelijk hem altijd een beetje met een soort Michael Jackson. Op zijn twaalfde begon hij al te spelen in grote gezelschappen de hele wereld over. En toen werd hij ook nog eens beroemd. En toen heeft hij eigenlijk zijn hele leven op het podium gezeten en wereldtournee. En de, uit interviews die ik vaak las later... heb ik wel begrepen dat hij op een gegeven moment... daar ook wel een beetje genoeg van had. En eigenlijk zich toch wat meer wilde terugtrekken. En toen heeft hij ooit een huis gekocht in Mexico... waar hij nog twee jonge kinderen met een tweede vrouw heeft gekregen. En daar uh, trok hij zich dan terug tussen zijn wereldtoernees. En daar uh, ja, probeerde hij dan weer tot rust te komen. En nu hoorde ik net... Ik las eigenlijk in de Pais van, vanochtend... Uh, de, de, de, de NRC van, van Spanje... Zeg maar, dat hij de laatste jaren... eerst is hij nog naar Toledo gegaan, daar heeft hij zich een beetje teruggetrokken. Dat is een heel mooie pukkel in de woestijn van de Meseta van Spanje. En daarna is hij nog op Mallorca. Maar eigenlijk dat hij al niet veel meer gitaar wilde spelen. Hij wilde een beetje rust aan zijn hoofd mm. en het wel over muziek hebben. Jij blijft gelukkig <laughs> nog spelen en uh, we zijn blij dat je voor ons ja, hier bent. Ja, nou, ieder geval... uh, zeer vereerd. Okay. En uh, dat jullie ook de aandacht aan deze grootheid willen besteden. Daar ben ik heel blij mee. Faarson Morel, dank. Dank je wel. Vragen of opmerkingen? Meel naar vandaagnl Staatssecretaris Steven van Justitie is niet erg onder de indruk van de dreigementen van de ChristenUnie voorman Ali Slop. Die dreigde gisteravond de samenwerking met het kabinet op te zeggen. Als Steven doorgaat met zijn plannen om illegaliteit strafbaar te stellen. VVD-fractieleider Halbe Zelstraat zei in een reactie dat hij ervan uitgaat dat de ChristenUnie gemaakte afspraken gewoon gaat nakomen. En de staatssecretaris denkt op zijn beurt niet... dat hij zijn wetsvoorstel gaat intrekken. Dat zei hij net tegen de NOS-verslaggever, Wilma Borgman. Het wacht is op een rapport uit Europa over het wetsvoorstel. En dan gaat Tevin er gewoon mee verder. Ik heb te maken met een wetsvoorstel... wat ik, eh, als de evaluaties rond zijn eh, in Europa... vermoedelijk in juni en anders na de zomer naar de Kamer ga sturen. En daar zullen we op moeten wachten. U gaat er gewoon mee door? Nou ja, goed, volgens mij is, dat ben ik daar helder over geweest. Hoe belangrijk is dit voor u... Voor mij. Nou, het staat in het regeren. Het is voor mij niet zozeer belangrijk. Het staat in het regeerakkoord. Dus het kabinet heeft daar, uh, we hebben daar afspraken over gemaakt met de regeringspartijen. Dus u negeert eigenlijk wat Arie Slop zegt? Nee, ik hoor altijd wat hij zegt. En ik heb dit keer ook gehoord wat hij zegt. En daar neem ik kennis van. En daar blijft het dan bij? Nou ja, volgens mij is het precies wat, uh, wat Halbe Zijls daar vanmorgen over gezegd heeft. En daar blijft het bij, ja. Voelt u zich onder druk gezet door de ChristenUnie? Nee, totaal niet. Maar meneer Teven, is het denkbaar dat u dit wetsvoorstel intrekt? Nou, ik denk het niet, want op dit moment staat dat gewoon in het regeerakkoord. Dus ik, ik zou eigenlijk niet begrijpen waarom we dat in moeten trekken. Want u heeft de meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Ja, maar daar zitten we, in die fase zitten we helemaal niet. We zijn nog met het parlement in gedachtenwisseling over hoe het wetsvoorstel eruit moet gaan zien. En daar zitten we een belangrijke rapport uit Europa te wachten. En nou laten we dat nou gewoon eens rustig afwachten en dan weer verder gaan. Ja, eigenlijk... eigenlijk kan ik me heel goed vinden in wat Zijlstra daarover zegt. U bent zo rustig, meneer Teve, terwijl er toch wordt gezegd... dat de ChristenUnie een bom onder het kabinet heeft gelegd. Ja, ja. Nou ja we hebben twee regeringspartijen. Die hebben Partij van de Arbeid en de VVD. Die hebben samen een regeerakkoord. En volgens mij is dat de stand van zaken op dit moment. Het loopt altijd een beetje op in verkiezingstijd. En na de verkiezingen wordt het weer wat minder. Hè? Dus u verwacht dat dit met een sisser zal aflopen? Dat weet ik niet. Uh, dat moeten we afwachten. Maar u ziet het wel, er komen verkiezingen aan, dus vandaar deze hoge toon.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 Ik ben Jeroen Smit, ik ben schrijver van het boek Het Drama Aholt. En daarom neem ik je vanavond mee naar het toneelstuk De Val van een superman. Van toneelgroep De Verleiders. En dat gaat over de boekhoudfraude van Aholt, die in 2003 aan het licht kwam. Het toneelstuk is niet gebaseerd op jouw boek, hè? Nee, nou dat moeten we nog zien. Maar in eerste instantie zou het wel gebaseerd zijn op mijn boek. Maar een jaar geleden besloot de maker van het stuk om het helemaal om te gooien. Het is inderdaad een fantasie. Want stel nou dat die arme kees van der Hoeve op de dag dat het allemaal misging naar Engeland was gegaan, naar Ab Heijn was gegaan, dat was toen koor, dat kasteel waar Ab toen woonde, en hem had gesmeekt doe wat om Ahol te redden. Nou, dat is een en vanuit dat gegeven wat natuurlijk nooit heeft plaatsgevonden, um, is dit stuk opgebouwd. Van. En even voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben. Even in het kort de boekhoudfraude bij Ahold. Ja. In de kern komt het erop neer. Kees van der Hoeven werd de baas bij Ahold En zag een geweldige potentie in dat bedrijf. En wilde dat bedrijf zo snel mogelijk zo groot mogelijk maken. Zodat hij korting kon krijgen bij leveranciers. Om heel snel te kunnen groeien moet je heel veel overnames doen. En hij heeft dus constant aan beleggers een heel mooi verhaal verteld... zodat de koers hoog bleef, kon hij een emissie doen, aandelen uitgeven... en dat geld dat hij daarmee ophaalde, kon hij weer overnames doen. Zo gaf hij een kleine twintig miljard uit in, laat me zeggen, een jaar of 8, 9. Hij bouwde als het ware, om deze metafoor maar even te gebruiken... een auto met een enorm gaspedaal... en iedereen kreeg de opdracht op dat gaspedaal te duwen... ondertussen verwaarloosde hij de rem. Als je zoveel overnames doet, 50 overnames in 8, 9 jaar tijd... nou ja, probeer dat maar te controleren. Dus er waren ook geen verkeersagenten die zeiden van, nee, het maar... mag wel iets zachter er waren geen mensen meer die op de rem überhaupt durfden te trappen... omdat Kees van de zei: steeds had over, we moeten nog groter worden, we moeten sneller, we moeten harder... we kunnen harder, we moeten meer, en dan ga je heel hard. En zolang de weg recht is, is dat geen probleem. Maar geen enkele weg is alleen maar recht. Dan komt die bocht, dan komt die kruising, en dan gaat het mis. En dan zie je ook bij auto dat het overal misgaat. Hoe ga je nou straks naar die voorstelling kijken? Ga je gewoon relaxed in de zaal zitten? Of zit je toch wel op het puntje van je stoel van wat klopt er en wat klopt er niet? Kijk, wat ik het allerbelangrijkste vind en waar ik enorm op hoop... en dat is heel goed gelukt met de Verleiders 1... is dat een paar boodschappen van, uh, vanuit het Ahol-drama... een paar lessen die we daaruit kunnen leren over gedrag... over vertrouwen in leiderschap, wat dat vertrouwen eigenlijk niet waard is... over leiderschap wat de weg kwijtraakt. Ik hoop dat die boodschappen uh, gebracht worden en uh, een publiek kunnen aanraken... zodat we ook iets kunnen leren van wat er gebeurd is. Met mijn broer, toen die lul in de raad van het stuur kwam. Ik heb gezegd: als we ooit in moeilijkheden komen, dan komt het door hem, door die van de Hoeve. Nooit wil ik hem weer zien Er is maar weer op kost. Ik heb krediet nodig. Kom op, jongens. I can fix this. Give me some leverage. Jullie hebben miljoenen aan mij verdiend. Ik heb dit bedrijf opgehaald tot een van de grootste supermarktconcerns ter wereld, als onderzoeksjournalist en als iemand die helemaal in dat verhaal is gedoken, kan jij hier een avondje zitten en naar kijken en ervan genieten? Nee, nee, dat lukt me niet. Nee. Ik heb je wel zien lachen. Ja, ik heb zeker een paar keer gelachen. En ik heb op een gegeven moment ook echt de knop om moeten zetten. Kijk, Ik ben natuurlijk een man van de non-fictie, van de reconstructie, van de waarheidsvinding. En ik weet dat je moet dramatiseren. Maar uh, ik ben blij dat dit echt helemaal niets met het boek te maken heeft. Het is een, een, een klucht. Maar als we dan uh, een beetje los van de fictie uh, kijken... Ja. dan zien we een toneelstuk over een man, Kees van der Hoeven, heet hij in dit geval... die aan de top van een bedrijf staat, mm -hmm. het gevoel van realiteit kwijt is... Hoe kan dat toch? Want het, er zijn zoveel Kees van de Hoeven's die nog steeds nu rondlopen. Nou, in die zin dat vind ik inderdaad wel goed. Dus, um, het, het gebeurt ook nog wel. Weet je, er zijn constant... Uh, en niet alleen in de, in, de, in de wereld van het grote bedrijfsleven... maar ook in de wereld van de, van de, van de zorg, van de corporaties. Er dus zijn allerlei uh, situaties waar bestuurders omdat ze in hun eigen waarheid gaan geloven. Omdat ze denken dat ze over water kunnen lopen. Uh, de regie over de toekomst kwijtraken. En, en dat is natuurlijk een belangrijke les. Wij hebben de neiging om heel erg in die leiders te geloven. Ze te vertrouwen. Te denken dat ze bezig zijn met ons. Dat, te denken dat ze bezig zijn zich te ontfermen over de omgeving waarin ze opereren. Maar wat blijkt, zeker als ze succesvol zijn, in toenemende mate gaat het over hen zelf. Nu hoorde onderzoeksjournalist Jeroen Smit over de val van een superman van toneelgroep De Verleiders. Tot zo. Waarom zou je middelen in de handel laten